4.5 En in de Eter op 106,9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 10 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. In België heeft een deel van de machinisten het werk neergelegd. Het gaat om een spontane actie na het treinongeluk van gisteren bij Halle. Het treinpersoneel wil met de staking aandacht vragen... voor de veiligheidsproblemen op het spoor. De vakbonden zeggen begrip te hebben voor de acties. Die concentreren zich in Wallonië, maar ook in Vlaanderen vallen treinen uit. Het bergingswerk bij Halle is vanochtend hervat nadat het gisteravond was onderbroken. Er zijn tot nu toe 18 doden geborgen. Het gaat waarschijnlijk een dag of drie duren voordat de treinen zijn weggetakeld en het spoor weer is hersteld. Bouwbedrijf BAM waarschuwt dat de winst over vorig jaar veel lager uitvalt dan eerder was voorspeld. BAM, de grootste bouwer van Nederland, gaat nu uit van een winst van rond de 30 miljoen euro. Eerder werd nog een bedrag van 100 miljoen genoemd. De winst valt tegen door de aanhoudende crisis op de vastgoedmarkt. Het aandeel BAM staat op de Amsterdamse beurs fors lager. Het bouwbedrijf komt over ruim twee weken met de definitieve jaarcijfers. Hoge Amerikaanse en Pakistanse veiligheidsfunctionarissen hebben de arrestatie bevestigd van de tweede man van de Taliban, Mullah Baradar. De aanhouding was enkele dagen geleden bij een operatie van inlichtingendiensten van Pakistan en de VS in de havenstad Karachi. Het nieuws lekte vannacht uit via de New York Times, maar is door de Taliban tegengesproken. De arrestatie van Baradar is volgens de Amerikanen de belangrijkste vangst sinds de oorlog in Afghanistan acht jaar geleden begon. De organisatoren van de Winterspelen in Vancouver laten een dwelmachine overkomen uit Calgary. De Zamboni moet later vandaag kunnen worden ingezet. Afgelopen nacht verliep de 500 meter voor mannen chaotisch, doordat beide dwelmachines het begaven. Een reservemachine was niet direct beschikbaar, waardoor de wedstrijd een tijd lang moest worden stilgelegd. De 500 meter werd uiteindelijk gewonnen door de Zuid-Koreaan Mo Tae boom Jan Smekens was met een zesde plaats de beste Nederlander.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 Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het al 20 jaar. En jij beleefd jij het. ZFM in 2010, al 20 jaar live. ZFM. Met. Met nu de herhaling van Zondag in Kermerland. Don't ever stray too far. And don't disappear. No, don't disappear. ...op 105.8 FM. En Zandvoort op 106.9 FM. Je blijft op de hoogte. Zondag in Kermeland. Even na 4 uur. Welkom bij het derde en laatste uur... ...van Zondag in Kermeland op CFM en AB Radio. 105.8 en 106.9. Nog een uur lang nieuws en uiteraard... Uh... Het sportnieuws. Ja, we hebben nog uh, autosport. En, autosport. Uh, buitenlands uh, voetbalnieuws. En natuurlijk straks de, de, eind, uitsla, de eindstanden van het betaalde voetbal in Nederland. En we gaan straks nog even bellen met Joyce Meister. Die gaat vanmiddag uh, een uh, optreden verzorgen uh, in het kader van Valentijn in de Halterstraat. Kijken, want ze heeft sinds kort een band. Even benieuwd uh, wie, uh, wie daar allemaal uh, in zitten. Zal die de Joyce Meisterband heten, denk je? Ik weet hem goed. <laughs> Ik weet okay. het goed. Oké, okay, nou we gaan het straks horen van uh, Joyce nou. Eerst gaan we nog even een tweetal platen oh, voor je I'm draaien. Sorry. Waaronder deze. I saw love. And the first time How far we've come, my baby. in town call the police Zondagmiddag op CFM en AB Radio met The Pet Boys en West End Girls. Nou, het zal je niet ontgaan zijn. Het is vandaag uh, Valentijnsdag. Albert-Jan, niks vergeten hopelijk? Nee, nee, nee. nee. nee okay. ja, alles, Het eitje getikt. Alles. Alles, alles onder controle. Ja, maar straks hebben we uh, een Valentijnsconcert. En uh, niemand minder dan uh, Joyce Meister geeft haar achter de présence met haar band. En als het goed is, hebben we Joyce nu aan de telefoon. Joyce. Hallo! Hallo Joyce, Goedemiddag. Welkom in de uitzending. Dankjewel. Zeg, we, mo we moeten even bijpraten, want uh, de laatste keer dat ik jou uh, een optreden voor jou heb gezien, toen was je nog in je eentje. Maar je hebt nu een hele heuse band. Ja, dat klopt. En uh, waar nee, bestaat nee, die band een, uh, Sorry? Nee, waar bestaat de band uit? En wat zijn, wie zijn de leden? We zijn nu met uh, Tjerk de Graaf, basgitaar. Uh, Martijn Posma op gitaar. Uh, Stan Bakker op de brum. En uh, binnenkort hebben we waarschijnlijk ook nog een straks van istermijn... ...maar we zijn nu met een vier setting En uh, vanaf, uh, vanaf wanneer zijn jullie nu bij elkaar gekomen? Uh, we zijn vanaf september bij elkaar. Oké. Okay. En um, ja, we treden nu vanaf december op. En hoe gaat het? Het gaat goed. We leren elke optreden weer meer en meer en meer. Ja. En uh, we zijn echt uh, onze eigen identiteit aan het, uh, aan het vinden... ...en uh, aan het maken en creëren, creëren en uh, ja... Het gaat gewoon eigenlijk heel leuk. De klik is er en uh, de muzikale klik en de persoonlijke klik. Dus uh, ja, dat gaat eigenlijk wel heel erg goed. En ik, uh, ik heb begrepen dat je vanaf vijf uh, uur te beluisteren bent in uh, Café 4 in de Halterstraat. Ja, dat klopt. En uh, wat voor repertoire uh, gaan jullie uh, tegen horen brengen? Uh, wij spelen nu veel uh, soul, punk, pop, een beetje rock... Eigenlijk een mengelmoes van alles. We gaan uh, tegen de tijd gaan we meer naar Sol toe. Nu hebben we nog een, uh, een, uh, een repertoire van veel, uh, ja, veel bekende bekende hits, zeg maar. Ja, dus veel covers? Maar, veel, alleen maar covers nog. ja. Oké, okay. maar uh, in de toekomst wellicht uh, eigen uh, nummers? Eigen oh, ja, we zijn hard bezig. Ja. Hoe, hoe, hoe bevalt dat? Dat is moeilijk zeker hè? Ja, dat is heel moeilijk. Ja, ik ben wel heel druk bezig. Maar uh, ja, ik, ik was vrijdag ook wel eventjes bij. Uh, bij, uh, uh, bij de uitzending. Ja. En uh, toen heb ik ook al inderdaad gezegd dat mijn eerste... Ja, ik schrijf mijn eigen melodielijnen al. En ik heb al heel veel dingen op de plank liggen. Alleen uh, is het nog niet uitgearrangeerd. En daar, uh, daar ga ik nu mee aan de ja, Daar zijn we mee bezig. En uh, jullie zijn natuurlijk nu bezig, zoals we dat zo mooi noemen, met de soundcheck en dergelijke. Wij zijn nu bezig met de soundcheck. Ik kan het we wel even laten horen? Klein, no. klein, klein, beetje. We zijn een beetje aan het kringelen. Oké, okay, <lacht> laat maar even luisteren dan. Ja, dit is niet veel bijzonder. Nee, oké. Okay, is... nou ja, dat is er toppen nu ook toevallig. Dit zal de negende van Beethoven wel zijn. Die was ook zo stil. Ja. Oh ja maar, nou. maar goed, vanaf vijf uur uh, live. Vanaf vijf uur live in Café 4 en straat 57. En uh, ja kom gezellig allemaal lang. Neem je geliefde mee of niet. Kom op gestel. Het wordt uh, allemaal heel leuk. Rob, jij mag ook. Helemaal gratis <laughs> toegang, uh, Joyce. Wat zeg je? Gratis toegang. Gratis toegang. Oh. Kijk, ja. He, helemaal goed. Tot hoe laat gaan jullie uh, vanmiddag en vanavond door met... Uh... Uh, tot een uurtje of half acht. Tot half acht. Heel veel gezelligheid aan de Altstraat uh, in Sanfoort. Komen jullie ook? Ja, natuurlijk. Wat nee? denk jij dan? Ja, dat dat willen wij niet missen. Nee, dat dacht ik. Hé, hey, hey Joyce, Wij kennen je allemaal in Sanfoort als Joyce Vastenhou. Ja. En dan heb je in één keer de Josh Meisterbind. Ja. Hoe komt dat? Nou, mijn... Uh, nou ja, ten eerste omdat... Mijn moeder is natuurlijk vroeger zangeres geweest. En die, heeft, uh, die heet Hanni Meisker. En ze heeft ooit nog eens een nummer 1-hitje gehad. En nog wat hitjes. Oh, vertel, de... met, uh, met welk nummer was dat, uh, Joyce? Uh, ik weet niet meer zeker, maar het was Mijn Barretje, hou ik op. En kus Me nog een keer. En uh, Music in the Air. Music in the Air, volgens mij is dat uh, de meest bekende. Ja, dat denk ik die, ook kan wel. kan iedereen dat nog wel mee zingen. Ja, dat is Music in the Air. Ja, precies, ja. precies. Ga je hem vanavond ook doen? En, Lekkerder, gewoon. Ja, helemaal goed. Nou, wij, wij zijn heel benieuwd uh, naar het optreden van uh, vanmiddag om uh, vijf uur dus. Hier in Zalvoort. Uh, Gaat het helemaal gezellig worden? Nou, gezellig. Ik zie jullie allemaal straks. Oké, okay, heb je nog een beetje podiumvrees of niet? Ja. Om... Ik zag dat podium daar joh, in dat café. Ik denk, nou, je zou daar maar op moeten staan. Ja, ik hoef er niet op te staan, dus die vrees is ook al weg. Oh, oké. Okay. Nee, dat heb, je, dat heb je goed gedaan. Okay. Veel plezier nog met de voorbereidingen en ja. dank je wel voor, voor je tijd bij Zondag in Kinderland op CFM ja. en AB Radio. Oké, okay. En tot een andere keer. Hoi. Doei. doei. zendus op één radio je blijft op de hoogte je blijft op de hoogte iedere zondag tot 5 uur your sound as that ever life must be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 The new word. De een mooie single deze van Pearl Jam. You're the Just Brief. Nou, we gaan wat aandacht besteden aan het voetbal. Beginnende met het buitenlandse voetbal. Jawel, en uh, dan wel de Nederlandse. Want de, de Nederlanders in buitenlandse dienst. Oké. Okay. Zijn dit weekend uh, zeker. Nadat uh, Klaas-Jan Huntelaar tweemaal succesvol was voor AC Milan... volgde een dag later Ruud van Nistelrooy eveneens met twee goals voor HSV. Ook bij Bayern scoorden twee landgenoten. Mark van Bommel maakte de gelijkmaker in eigen huis tegen Borussia Dortmund 1-1. Een kwartier eerder opende Zidane... Mohamed Zidane de score. Al na vijf minuten keek de ploeg van Louis Vergaal tegen een achterstand aan van 0-1. Na de rust was het Arjen Robben die de zuid duitse ploeg op 2-1 zette. Het was voor Robben zijn achtste competitiedoelpunt. Eh, Liefst 69.000 toeschouwers zagen dat Mario Gomez voor 3-1 tekende. Frank Ribéry startte in de basis van Bayern. De Fransman stond aan de basis van alle treffers van de thuisploeg. Met de zege sluit Bayern weer aan bij de koploper Leverkusen... dat eerder op de dag met 2-1 won van Valvel Wolfsburg. Van Gaal's team heeft iets minder doelsaldo en wel één doelpunt minder. Gaan we even naar Spanje. En daar is Real Madrid blijft in het spoor van koploper Barcelona... in de Spaanse voetbalcompetitie. De Koninklijke won zaterdag de uitwedstest tegen Xeres met 3-0. Cristiano Ronaldo maakte binnen drie minuten de laatste twee doelpunten. Alvaro, Albrero. ...had pas in de 64 e minuut de score geopend. Real kwam door de drie punten op een totaal van 53 uit 22 wedstrijden. Twee minder dan Barcelona. De Catalaanse club speelt vandaag tegen Atletico Madrid en kan bij winst weer uitlopen. Rafael van der Vaart kreeg geen speelminuten van trainer Pellegrini. Royston Drenthe viel een kwartier voor tijd in voor KK. Valencia speelde met 1-1 gelijk tegen Sporting Gijon en behield de derde positie. De achterstand op Real is al 10 punten. Gijon nam na 6 minuten de leiding door een treffer van Diego Castro. Diep in de tweede helft maakte Juan Mata gelijk voor Valencia. En uh, de, hoe is het op de Nederlandse velden? Ja, we kijken nog even naar de eindstanden van de Eredivisie. De vandaag gespeelde wedstrijden. FC Utrecht tegen Feyenoord is geëindigd in een gelijkspel. Het werd daar 0 tegen 0 in uh, Utrecht. FC Groningen tegen RKC Waalwijk. Eindstand 2 tegen 1. Sparta Rotterdam speelde vandaag de wedstrijd tegen VVV Venlo. En dat eindigde in een 2-0 overwinning voor Sparta Rotterdam. Ten slotte de laatste gespeelde wedstrijd van vandaag. Herakles Almelo tegen PSV. PSV sloot de wedstrijd af met een winst van 1 uh, uh, verschil. 0 tegen 1, dat werd daar de eindstand. Oh ja, deze plaat moeten we op speciaal verzoek gaan draaien. Van G voor G. Hier is What is Love... Baby don't hurt me! Baby. the love like mine, someone who needs you, like I do, you'll never see. Valentijnsdag, 14 februari. Dat kan zo'n plaat natuurlijk niet ontbreken als het heeft die man, hè? Le Ross. Hij staat ook niet voor niets in de top 100 voor Valentijn. Zo, dat dacht ik wel. Nee, een hele goede keuze zo, uh, op deze zondagmiddag. En ik kijk zo naar buiten en het begint weer uh, lichtjes uh, te sneeuwen. Ik weet niet of het in de hele regio ook in uh, Bloemendaal zo is. Maar in Zandvoort begint het weer een beetje te, te motsneeuwen. Had ik toch ook voorspeld met weer, mijn me weervoorspelling? Ja, uiteraard. ik zat goed. Nee, maar dat was Rika Schreuder, hè, die dat gedaan had. Ja, okay. Had jij niet gedaan? Nee, de weerman van AB Radio heeft dat gedaan. Heel juist. Het laatste nieuws vind je op www.zfmsandvoort.nl. Of kijk gewoon even op www.abradio.nl. Dan vind je de laatste nieuwtjes. En we hebben ook weer een nieuwtje, gisteravond. Ja, ja. een verontruste bewoner van een woning aan de Tolweg in Zandvoort merkte zaterdag... Omstreeks kwart voor negen s'avonds, dat uit een gebouw voor de gasvoorziening van de Wijk een vreemde lucht kwam. De vrouw twijfelde niet en belde direct de brandweer. Na een kort onderzoek bleek er niet veel aan de hand te zijn en kon de brandweer onverrichte zaken, retour naar hun post. Oké, okay, maar wat heeft ze wel geroken dan? Dat, uh, dat is de vraag weer. Blijft de vraag. Dat blijft de vraag. Toch, maar was spannend, het wel geen gas. toch spannend altijd weer uh, dat soort dingen. Moet ik meteen weer aan België terugdenken. Laten we, laten we dat uh, niet hopen natuurlijk. Nee. Maar goed, dit is met een sisser afgelopen. Oké, okay, gelukkig maar. Uh, heb je nog, heb ook nog tijd voor een autosportnieuws? Natuurlijk. Oké, okay, want uh, ja, de Formule 1 seizoen staat weer op het punt van het beginnen. En uh, de jongens zijn nu in Spanje in GRS om de zaken te testen en de Britse autocoureur Lewis Hamilton heeft gisteren op de vierde en laatste dag van de officiële Formule 1 testraces in het Spaanse geres als snelste gereden op het circuit. De wereldkampioen van 2008 klokte in zijn McLaren 1 minuut en 19,5 seconden. Hij reed in totaal 113 rondjes. Daarentegen de Duitser Arian Sutil reed er heel wat minder in zijn bolide van Force India. 83 om precies te zijn. Maar zette wel de tweede tijd neer. 1.20.1. Het team van Williams sleutelde de afgelopen dagen veel aan de Crossrossross motor. En zag op de slotdag dat coureur Rubens Barrichello rap rondging. Hij reed de derde testtijd in 1.20.3. Philippe Massa was het langst van alle coureurs op de baan. De Braziliaan reed 160 ronden in zijn Ferrari. Zijn snelste ronde ging in 1.21.4. Massa reed eenmaal bewust zijn tank helemaal leeg. En de Italiaanse renstal wilde weten hoe ver de bolide op een volle tank precies kwam. In het nieuwe race seizoen dat 14 maart begint... met de grote prijs van Bahrein is bijtanken tijdens de race verboden. Oké, okay, 14 maart dus weer aanvang van het Formule 1 seizoen. En wij zitten dan vast en zeker weer voor de buis, toch Albert Jan? Uh, abs, ja, zeker. Dat da da da da da da kan je bij van Marker maken. Dat gaan we absoluut volgen. Dat dacht ik wel. <laughs> dat, <laughs> dat had dus niet zin. <laughs> hebben we hebben weer een muziek uh, voor je. Hier is Ubi40 in uh, Africa Bambata. En Reckless. In Cannermeland. Je blijft op de hoogte. Dat hebben we gisteren gezien bij Sven Kramer op de 5 kilometer met een gouden medaille. De Olympische winterspelen in Vancouver. Wij zijn trots op Sven. jij ja, heb je dat nog gezien dat op een gegeven moment een verslag heeft hem uh, proberen te interviewen? Ja, van, uh, wie, van wie, wie bent jij? u? Vlak ja. na de race, wie bent u? En uh, kunt u even vertellen wat u uh, gedaan heeft? Toen zei hij ook van nou, uh, als u zo begint, uh, laat hou maar. Hou maar op, hou maar op. Even... Maar vanavond de, de dames, ja. drie kilometer. Even, een, uh, even nog even bijpraten. ik had dat in het begin het eerste uur ook al even aangegeven. Maar voor degenen die later hebben ingeschakeld. Vanavond moet hij natuurlijk weer om tien uur voor de buis gaan zitten. Want dan zijn de dames aan de beurt. En wel voor de drie kilometer. En uh, het be belooft een hele spannende aangelegenheid te worden. Want uh, reeds in de vierde rit zal uh, me mevrouw Valkenburg aantreden tegen de Japanse Natori. Maar het vernein zit hem eigenlijk in de staart. Nadat uh, Renate Groenewold in de achtste rit heeft gereden tegen Sweder Pillis uit de Verenigde Staten. Komen de cracks aan de beurt. En wel vanaf de tiende rit uh, Ray Rainy Norman uit de Verenigde Staten tegen Sint Klaassen uit Canada. De hoog torenhoge favorieten komt op de, in de elfde rit aan de beurt. Sablikova uit Tsjechië. En in de twaalfde rit Haugli tegen Hughes uit Canada. En de dertiende rit wordt ook een hele belangrijke. Groves tegen Beckert uit Duitsland. En dan de veertiende rit. Irene Wust mag het opnemen tegen... Thomas Anschutz uit Duitsland. En dat is tevens de laatste rit. We kunnen het vanavond allemaal weer live op televisie gaan volgen op Nederland 1. En over de televisie gesproken. Jij zei zojuist over de wedstrijd van Sven Kramer. Die was ruim schoots bekeken, hè, geloof ik. 4,7 miljoen. Het is tot nu toe het best bekeken programma van dit jaar. Zo hé. Hey. Dus dat wordt nog wat met die 10 kilometer van hem. Kijk, nou, dat gaat helemaal goed komen, denk ik zomaar. Ja, dat zal ook wel niet meer gehaald worden. Hé, hey, wij gaan eens even kijken hoe het bij de zuidenburen gaat. Ja, daar zijn ze aan het carnaval, hè? en dat gaat nog wel eventjes door. We vragen het eens eventjes aan Guus Meulers. Hier is Brabant. Een muts op mijn hoofd, mijn kraag staat omhoog. Het is hier ijskoud, maar gelukkig wel droog. De dagen zijn kort, hier de nacht begint vroeg.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 Zandvoort en AB Radio, elke zondagmiddag tussen 2 en 5 uur, samen te horen op één radio met de zondag in Kennemerland. En dat uh, god ook voor de uitzending van vandaag, uh, Albert-Jan? Ja, dat we het uh, hebben mogen waarnemen, want iedereen was uitgevlogen. En ja, dan vallen ze altijd weer terug op jou en mij, hè? Het team van zondag kennen we altijd even een weekendje vrij. Ja. Maar dus... wij hebben het met alle plezier gedaan tussen 2 en 5 uur. Ja, we zijn er helemaal bijgepraat. Uh, dat over dacht ik wel. Over Regionaal de sports, nieuws, sport, carnaval, interviews, uh, tennis, uh, noem maar op, uh, voetbal. U kan zich niet bedenken of u bent weer helemaal bijgepraat. De De divisie hoef je vanavond ook niet meer te kijken, of... want daar weet je ook alles van u. Nee, want ja, dus... we, we moeten in training voor team uur vanavond. Dat bedoel ik. Maar het was weer hartstikke plezierig om met jou het programma te mogen presenteren. Oké, okay, en misschien bedankt. tot een andere keer wat betreft uh, zondag in Kennemeland. Ja. Heel veel plezier met de overige programma's op uh, CFM en AB Radio 105,8 en 106,9. En je weet het, hè, voor de laatste nieuwsjes kun je kijken op internet op www.zvwzandvoort.nl of www.abradio.nl. Vind je alle laatste lokale en regionale nieuwtjes. En volgende week dan is er gewoon weer een zondag in Kennemerland. Ook dan weer tussen 2 en 5. en dan hopelijk weer met voetbal, want de amateurwedstrijden waren dit weekend uh, afgelast. Ja, die hele weekend. Die is... Atgelegen. Ja, die sneeuw blijft. blijft of, en die blijft maar nog maar even doorgaan.